1 Uur. Het NOS-journaal. Jezel Thomassen. Goedemiddag. Tientallen arrestaties na rellen in Londen. Mondiaal overleg over onrust financiële markten. En comité moet onrust in Israël wegnemen. Het weer vanmiddag zonnige periode, afgewisseld door buien. met lokaal kans op onweer. tors 19 graden op de wadden tot lokaal 22 in het binnenland. Bovenland is de Zuidwesten windmatig. Aan zeevrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen en overmorgen herfstachtig, veel bewolking... en er, trekt veel, er trekken veel buien over het land. De wind draait van het zuidwesten naar het westen... en het blijft stevig waaien. Het wordt de komende dagen maximaal 18 graden. De Londense politie heeft ruim 40 mensen opgepakt... in verband met de rellen van gisteravond in de wijk Tottenham. Gisteravond en vannacht liep het daar uit de hand. Zo'n 300 man protesteerden tegen het doodschieten... van een man van 29 afgelopen donderdag door de politie. Correspondent Arjen van der Horst... Het begon uh, met een protest van een groep jongeren bij een plaatselijk politiebureau wat al snel uit de hand liep. Politieauto's gesloopt... winkels en huizen geplunderd... een, brus, een bus in brand gezet... een grote dubbeldekbus... ook een bingo die in brand werd gezet. Ja, sommige plaatselijke bewoners die werden aangevallen... en ook de politie. Ja, en veel mensen uh, die daar wonen in dat gebied... waar het allemaal gebeurde... die kunnen ook niet meer terug naar hun huizen. want de politie heeft het gebied helemaal afgezet. De brandweer is nog aanwezig... want die wil kijken of het wel veilig is om terug te komen... Uh, vanwege de branden die daar uh, afgelopen nacht woedden. Ja, flinke protesten had de politie dat aanzien komen. Nee, duidelijk niet. Dat zegt de politie zelf ook. Een agent zei vanochtend dat er geen aanwijzingen waren... dat het zo uit de hand zou lopen. Er was dan ook aanvankelijk heel weinig politie op de afgelopen nacht. Veel buurtbewoners klagen ook dat het wel heel lang duurde... voordat er wel op tijd versterkingen aanwezig waren. Nou, dit, dat is nu wel anders. Er hangt een zeer gespannen sfeer in de wijk. Zeer grote politieaanwezigheid op dit moment. Het hele gebied is afgezet en er zijn zelfs agenten van uit de Londen ingezet om de rust in Tottenham te bewaren. Wat voor wijk is het eigenlijk, Tottenham? Een achterstandswijk met veel armoede. Ook een geschiedenis van rellen met de politie. Het is niet de eerste keer dat een protest tegen de politie leidt... tot gewelddadige opstootjes. Het is dan ook een wijk waar de politie ja, al heel lang... een slechte relatie heeft met de plaatselijke bevolking. Wordt vooral gewantrouwd door jongeren. Ja, en dat leidt dan soms tot de uitbarstingen die we de afgelopen nacht zagen. Uit Syrië komen opnieuw berichten over aanvallen op het leger op steden in het midden en het oosten van het land. Mensenrechtenactivisten in Hule in het midden Syrië zeggen dat zeven mensen om het leven zijn gekomen. Getuigen uit de oostelijke stad el-Zoer El melden dat hun stad vanochtend vroeg van vierkanten werd aangevallen door tanks. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken kondigde gisteren aan dat er nog voor het eind van het jaar vrije verkiezingen worden gehouden. Maar ook is gemeld dat een oppositieleider en zijn twee zonen zijn opgepakt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gisteren gebeld met president Assad. Hij vroeg hem onmiddellijk een eind te maken aan het geweld tegen burgers. De reactie van Assad is niet bekendgemaakt. De top van Standard Poor's heeft het besluit verdedigd... om Amerika de hoogste kredietstatus af te nemen. Twitterhuis Huis noemde de nieuwe waardering een overhaast besluit dat zou zijn gebaseerd op onjuiste cijfers. Standard Poor's spreekt dat tegen. De trage politieke besluitvorming en het gebrek aan consensus... tussen democraten en republikeinen... waren de belangrijkste reden om de kredietstatus te verlagen. in Endpoint number 2 is it could have come up with a fiscal plan that would have been a start. Standen de zegt dat er de afgelopen jaren veel te weinig aandacht is geweest voor het onder controle krijgen van de Amerikaanse staatsschuld. I think that there's plenty of blame to go around. This is a problem that's been a long time in the making, well over this administration, the prior administration. It's a matter of um the medium and long term. De kredietbeoordelaar verwacht niet dat democraten en republikeinen het snel eens worden over het terugdringen van de schuld. This debate has shown dat, although we een have a, an agreement that will and we do believe will deliver at least uh, 2.1 trillion dollars of savings over the next decade, it's going to be difficult to get beyond that at least in the near term. To get to a point where debt-to-GDP ratio is going to stabilize. Standard Poors denkt dus dat de staatsschuld de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. En als je dat vergelijkt met andere aaa landen verdient de VS die hoogste kredietwaardigheid gewoon niet meer. luidt de harde conclusie. In addition, we have a medium-term fiscal forecast. That we see um, um, you know, the debt to GDP ratio to continuing to rise over the forecast horizon.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 In Israël heeft de regering een commissie gevormd die een plan moet maken om de stijgende kosten van levensonderhoud aan te pakken. In het land zijn al drie weken protesten aan de gang tegen vooral de hoge huren. Gisteren waren er verspreid over Israël 250.000 mensen op de been. Ze eisen betaalbare woningen en een verlaging van de belastingen. In de commissie zitten ministers en onafhankelijke ex economische experts. Ze moeten binnen een maand met aanbevelingen komen. De protestbeweging is verontwaardigd dat de kosten van levensonderhoud zo hoog zijn... terwijl Israël een periode van groei doormaakt. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Het plaatsen van foto's en filmpjes op die, van dieven op internet... zal niet altijd worden beboet, ook als er volgens de letter van de wet... sprake is van een overtreding, schrijft staatssecretaris Steven... in antwoord op vragen van CDA-kamerlid Van Torenburg. Vorige week ontstond onrust over een wetsvoorstel... waarin het College Bescherming Persoonsgegevens de bevoegdheid krijgt... om boetes uit te delen aan burgers die beelden van criminelen op internet zetten. Sommige partijen reageerden verontwaardigd op het plan. Ze vinden het de omgekeerde wereld. Dat slachtoffers van bijvoorbeeld een overval een boete krijgen... voor het schenden van de privacy... terwijl een dader vrijwel nooit zo'n boete krijgt. In de brief schrijft TV verder dat de hoogte van de boetes nog niet vast ligt.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 Maar Isaf zegt dat de oorzaak van de crash nog wordt onderzocht. In Middelburg is gisteren een man van 81 doodgereden. Hij werd op zijn fiets aangereden door een auto. De politie. Omstreeks drie uur is er een fietser geschept op het molenwater... vlakbij het theater. De auto die het veroorzaakt heeft, die is doorgereden. Getuigen in de omgeving die hebben gezien dat het mogelijk gaat... om een blauwe Opel Corsa. En... Ja, mogelijk ook dat daar een oudere dame achter het stuur zat. En uh, vlak na het ongeval is een motorrijder uh, de, de omgeving uh, gaan bekijken... om te zien of mogelijk die auto daar nog niet ergens in de buurt zou zijn. Maar dat was niet zo. De politie in Middelburg zoekt de vrouw nog.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 Ondanks de regen zijn gisteren 30.000 mensen naar Dance Valley gekomen. Nog voordat het dance-event in Spaarnwoude was afgelopen... vertrokken bezoekers al vanwege het slechte weer. Het terrein was door de regen veranderd in een modderpoel. Ook premier Rutte liet zich zien op Dance Valley. en ging met een aantal bezoekers op de foto. Volgens de politie was de sfeer goed. Er zijn een paar mensen aangehouden, onder meer voor drugsbezit. Er was in Spanwoude plek voor 60.000 bezoekers. Maar een paar weken geleden viel de kaartverkoop al zo tegen... dat bezoekers het tweede kaartje gratis kregen. Sport. Voetbal in Alkmaar, AZ-PSV, vlak voor één uur. En die houtkamp stond het, werd er 1-0 gemaakt en nu... Ja, staat nog steeds 1-0, maar PSV wordt wel sterker, heeft twee enorme kansen gekregen via Wijnaldum. Alleen voor de keeper, maar hij kreeg de bal er niet in. Daar waar hij in de voorbereidingsfase toch vaak succesvol was met doelpunten. lukt het de ex-Fijnoorden niet om te scoren, vandaar dat het 1-0 staat voor AZ. AZ dat nu weer in de aanval gaat. We zitten een minuutje of zeven voor rust. Prachtig doelpunt van Martens. Nu is de bal bij Valkenburg in het strafschopgebied. Kan hij hier langskomen bij Marcelo? Nee. En dus wordt de bal uit het strafschopgebied weggewerkt. PSV dus op een 1-0 achterstand probeert... Alles aan te doen om voor rust nog de gelijkmaker te maken. Maar Toivonen, de spits van PSV die tot nu toe onzichtbaar is, kan geen potten breken. Alleen bij Nalden dus met kansen voor PSV. Maar het enige doelpunt is gescoord door AZ. Een prachtig doelpunt na een voorzet van voor Marcellus van Maarten Martens. In Tsjechië wordt de Grand Prix motocross gereden. De eerste manche in de MX2-klasse zit erop. Sebastian Timmerman, hoe is die manche verlopen? Daar wordt de Nederlandse hoop Jeffrey Herlings tweede. Dat is op zich wel een goed resultaat. Alleen het probleem voor hem is dat zijn teamgenoot en grote concurrent... in de strijd om de wereldtitel Ken Roxen, eerste wordt. Roxen gaat dus aan de leiding. Had 21 punten voorsprong op Herlings voor de eerste manche van vandaag. Hij breidt die voorsprong uit met drie punten. Staat dus nu 24 punten voor. En dat is toch al wel een behoorlijk verschil als je weet... dat de winnaar van de manche 25 punten krijgt. En Herlings moet dus hopen dat Roxen wellicht... Later vanmiddag in de tweede mand in de fout gaat. En op die manier dat hij op die manier weer wat kan inlopen. Want in de eerste mand was het krachtverschil toch wel behoorlijk groot. Want uh, Roxen liep vanaf het begin uit. Maar we gaan naar Andy Houtkamp. En, Andy Houtkamp. Ja, prachtig doelpunt voor AZ. Een schot van heel ver. Van Nick Viergever met links knalt hij de bal in de linkerbovenhoek achter keeper Isaacson. En zo heeft AZ de voorsprong verdubbeld van 1-0 naar 2-0. En dat zes minuten voor rust. AZ leidt tegen PSV met 2-0. Nog even terug naar Sebastiaan Timmerman in Tsjechië. Ik was het verhaal aan het vertellen, inderdaad, dat het een uitgemaakte zaak was aan een, in die eerste mans. Roxen die pakte daarin uh, de kopstart. En uh, Herlings wist geen bedreiging te vormen voor de Duitser. En Finis uiteindelijk, dus als tweede op 10 seconden. Roxen, dus 1, Herlings 2, Fransman Aubert, wordt derde. Rond drie uur vanmiddag is de tweede match in Tsjechië. Verkeersinformatie bij de ANUB Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A9 van Almstelveen naar Alkmaar. Tussen Heemskerk en Knoop het meer 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De hoofdpunten van het nieuws. De Londense politie heeft ruim 40 mensen opgepakt... in verband met de rellen van gisteravond in de wijk Tottenham. Uit Syrië komen opnieuw berichten over aanvallen van het leger... op steden in het midden en het oosten van het land. En het plaatsen van foto's en filmpjes van dieven op internet... zal niet altijd worden bewoed... ook als er volgens de letter van de wet sprake is van een overtreding. Dit is Radio 1... Max. Welkom bij de persconferentie. We haalden het kop, hier over de terrens. Ja, het is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. Bij mij aan tafel, Jacco Elting. En verder de vraag van een luisteraar op het antwoordapparaat. Waarom, waarom toch waren er geen ingelaste actualiteitenrubrieken... op de publieke omroepen na de aanslagen in Oslo? Onze vliegende keeper Jules van der Wart, is op pad... in de buurt van Doetinchem, Graafschap, Vijverberg. En u kunt reageren op een nieuwe stelling. Tot twee uur luidt de stelling. Feyenoord nestelt zich onder de nieuwe trainer Ronald Koeman... weer in de top drie van de eredivisie. Je moet geloof hebben in de toekomst. Geef aan of u het daarmee eens of oneens bent. www.deperstribune.nl Jacco Elting, vroeger toptennisser... Lang een uh, bijna onverslaanbaar koppel met uh, Paul Haarhuis gevormd. We spreken nu, Paul, uh, Jacco, over de jaren negentig natuurlijk. Hè. Um, want wanneer ben jij ook alweer gestopt? Het was uh, eind 98 officieel. Dat was het jaar, hè, toen uh, een blessure. Uh, wat Blessure was inderdaad bij het enkelspel. En uh, uiteindelijk met ja. het dubbelspel was het meer een vrijwillige keuze. Ja, en, en trouwens nu net nog op Wimbledon de dubbel gewonnen boven 35 jaar. Ja, dat is, dat is een heel klein titeltje, maar voor oh ja. die leeftijdsgroep is het heel belangrijk. Is dat zo? Telt wel mee? <laughs> ja, het is toch nog een wimbledon titel. Het staat op het cv, hè. We hadden uh, bij jouw uh, verre opvolger uh, toch een uh, individueel succes met Robin Haas dit weekende. Ja, super, hè. Hij won het toernooi van uh, Kietsepeul. En uh, ja, daar hebben Nederlandse spelers lang op gewacht. Uh, volgens mij de eerste keer in het buitenland sinds 2003... En sinds uh, ja, Verkerk nog in Nederland een keertje had ja. gewonnen. Maar dus uh, ja, zoveel hebben we er niet, ge niet gehad. Nee, maar is dat een incident? Ik hoop het niet. <laughs> Ik heb uh, Robin een sms'je gestuurd. Ik hoop uh, dat het de eerste is van velen. En uh, ja, hij heeft zeker het, het, het, het talent en uh, het spelniveau om dat nog een keer te gaan doen. Jij uh, gaf net al even aan op je CV: nu Wimmelden boven 35 in dubbelspel uh, gewonnen. Wie kom je dan tegen op, op, op zo'n toernooitje? Nou ja, de, de, ik zeg wel, de vroeg oud geworden junioren. En wie zei dat zijn uh, bijvoorbeeld. Uh, ook Richard Kruijtschek speelt mee. Hij speelt dit jaar met Goran Ivanisevic. Uh, we speelden Todd Woodbridge. Speelt samen met Jonas Wie uh, We speelden nog meer met Johnson Palmer. Jongens die ook Wimmelden hebben gewonnen. Een paar jaar na ons. Uh, ja best wel veel uh, bekende oud spelers die uh, daar ja. nog aan meespeelden. Tot Martin speelde mee. Kavelnikov, Ferreira. Ah, ah. Kavelnikov schijnt uh, vrij gezet uh, te zijn geworden. Hè? Ja, en dan uh, moet ik er nog bij vertellen dat hij van 125 kilo teruggegaan is naar 100 kilo. En, maar dat ziet er daar nog gezet uit. Ja. Maar het gaat hem verder goed. Ik hoop het wel voor hem. Hij golft heel sterk. Hij overweegt een, een officiële comeback op de golftour. Ja. Zeg, en, en de Woody's natuurlijk dan. Hè? Jullie, jij, ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jacco, Elting en uh, Paul Haas. Jullie uh, uh, tegenstanders. Hè? Ja, dat waren onze eeuwige rivalen. We hebben vele jaren tegengestreden. En, uh, ja, we komen ze nog regelmatig tegen. Woodbridge is nu ook ondertussen uh, mede in Australië. Bij de Australische Open. Dus we moeten bij hem uh, toch nog wel steeds uh, een wit voetje halen. Om daar af en toe uitgenodigd voor te willen worden. Dat betekent dat we ja, toch moeten kijken als we tegen hem spelen. Dat we hem dan niet zo'n dik pak op zijn bloed meer geven. Nee, nu. je moet hem te vriend houden. En die andere, Woodford? Woodford ook. Uh, beide jongens zijn nog zeer actief in tennissen. Dus uh, als we uh, bijvoorbeeld op Wimbledon zijn of bij andere tennis Dan komen ze nog vaak tegen. En ja, het is toch, toch voor heel veel jongens uh, uit onze generatie dat het bloedkruip waar het niet gaan kan en dat je toch op een of andere manier... nog steeds bij het tennisspel betrokken bent. We hebben je uh, vooraf even gevraagd wat jouw sportmoment van de week is. Waar ben je op uitgekomen? Mm -hmm. Nou, dat was niet zozeer vanwege gebrek aan tijd... maar het was met name uh, het moment van Edwin van der Sar... het afscheid van Edwin van der Sar. En uh, fantastisch natuurlijk dat het stadion zo ongelooflijk uh, vol zat. En ik hoorde mensen zeggen van ja, wat reacties uh, zag ik wel aantal. Uh, forums op het internet, hè, of Van de Sar die speler was die dan zeg maar, zoveel had gedaan... dat hij dan zo'n afscheid kreeg met zo ongelooflijk veel mensen. En ik snap die mensen die dan zo'n stukje in stuur, snap ik daar helemaal we, niks van. Laten we even luisteren hoe, hoe het dan klonk? Ja. En dan is het moment daar, het moment van de wissel. Edwin Van der Saar wordt naar de kant gehaald. En chaos vuur wordt ontstoken. De, volk de Arena staat in vuur en vlam. Ik wil echt iedereen vanuit de grond van Markt bedanken... Voor jullie, uh, voor jullie bezoek en, uh, en jullie steun in, uh, in, al die, uh, in al die jaren. Dat was uh, Edwin van der Saar bij zijn afscheid uh, van zijn publiek, zijn fans in de, in de arena. Hij leek wel toch een beetje verbaasd over die enorme opkomst. Ja, ik, ik denk dat uh, hij het verdient sowieso als sportman. Hij heeft natuurlijk gewoon enorme prestaties gehad op het allerhoogste niveau. Je ziet zoveel jaren lang... En ook nog, uh, ook met wat relatief wat oudere leeftijd. Misschien voor een keeper is makkelijker te doen, denk ik, dan voor een veldspeler. Maar gewoon een uh, geweldige staat van dienst. En ook denk ik een hele correcte jongen die ook bij winst of bij verlies altijd gewoon uh, de tijd heeft genomen voor een reactie. Goed of slecht ook. En ja, dat spreekt mensen denk ik gewoon heel erg aan. Ja, dat, dat zeg je vast niet voor niks. Een correcte jongen. Uh, zie jij ook incorrecte uh, reacties? Of? Nou nee, daarmee zou ik... Het zou die tennisser kunnen zijn <laughs> in zijn correcte gedrag? Nou nee, daar hebben ook een paar bij die wat minder correct waren. Oh, wie, maar, maar wie doe jij dan? Uh, op mijzelf en op Paul natuurlijk, maar... Oh, uh, zullen we even naar aanzet uh, kijken? Ja, uh, graag. Andy, wat is er aan de hand? Doppelt het voor PSV, vlak voor rust, dat is toch wel een uh, belangrijk moment hoor. Echt, seconden... Voor Rusten stond 2-0 voor AZ na twee prachtige doelpunten. En nu is het Mertens die uh, uh, de, de aansluitingstreffer scoort, zoals dat zo mooi heet. Want met 2-0 gaan Rusten op met 2-1. Dat is echt een slok op een borrel. Dat is niet zomaar één doelpuntje, maar dat is gewoon een psychologische dreun die PSV... ...uitdeelt aan AZ. We zitten dus vlak voor rust. En we gaan zo dadelijk rusten met 2-1. En daar waar AZ toch met 2-0 had hopen te rusten. Want nu Fluit Braham haar voor het eind. Dus echt seconden voor rust heeft PSV deze wedstrijd weer erg leuk gemaakt. Door via drie smertens een doelpunt te maken. AZ leidt nog wel bij rust met 2-1 tegen PSV. Jacco Elting, te gast op de pesterbune van Max. Uh, vier grote toernooien heb je ooit gewonnen in het enkelspel. Maar je hebt vooral de grote uh, slag geslagen in de dubbelspelfinales. Uh, echt een grote Grand Slam toernooien gewonnen. Met uh, Paul Haarhuis. Je zei net, ja, tennissen zijn ook niet altijd uh, correct. Uh, ja, weet, weet je, je kent natuurlijk... Als buitenstaande ik John McEnroe, die altijd scholt op scheidsrechters. Uh, uh, maar op wie doelde jij? Nee, dat is meer een soort uh, ja, opmerking. Kijk, heel veel mensen zien natuurlijk alleen maar die paar momenten... dat iemand uh, op een baan staat en uh, zich, hoop ik, rustig of netjes mm. gedragen. wil ze niet zeggen over het karakter van iemand. En uh, of ze ook altijd zo zijn. Het gaat om dat iemand echt oprecht zo is... en niet alleen maar eventjes als de camera er is of niet is... dat hij zich anders voordoet. En dat heb ik bij Van der Sarre het gevoel dat hij altijd zichzelf is. En ik denk dat het mensen gewoon heel erg aanspreekt. Ja, naast uh, voetballers kunnen ook doorgaans vrij nukkig uh, reageren. Hè? Je, hebt, je hebt natuurlijk heel communicatieve mensen. Ik ken het per zo iemand, maar hij is nou net weer gestopt. Die is weg uh, op het veld. Toch is dat lastig voor verslaggevers, hoor, om langs, uh, langs het spul te gaan. Ja, maar dat denk ik ook. Ik heb zelf ook dat ik uh, af en toe voor en werkzaamheden uh, ook in mensen mag interviewen, En zeker als ze dan nog jong zijn... of een beetje onervaren, of ze weten nog niet precies uh, uh, wat ze moeten zeggen. Dan uh, heb je al eigenlijk al twaalf vragen in je hoofd... Uh, en de antwoord is dan misschien dan in twee woorden elke keer. Dan heb je het gevoel alsof je zelf aan het praten bent... in plaats van ja. dat je een, een vraag aan het stellen bent. Maar ik denk dat dat... Uh, ja, dat op zich niet zo heel erg is. Maar het gaat om dat mensen denk ik zien dat het oprecht is. En uh, dat, uh, dat komt bij Van de Sar vind ik altijd heel erg goed over. Had jij ooit iets anders kunnen gaan doen dan tennis? Uh, ik hoop het wel. Nee, nee niet nu <laughs> hoor. Maar uh, was tennis jouw keuzesport... Uh, het, tennis was zeker uh, een sport waar ik van jongs af aan heel veel tijd aan heb uh, besteed. Uh, ik ben op 12, 13 jaar geleden pleegouders gaan wonen. Dus ik kan niet zeggen dat het geen bewuste keuze is geweest. Maar ik heb ook al daarbij lang gevoetbald. Ik heb uh, andere dingen heel erg leuk gevonden. En omdat ik heel veel andere dingen ook leuk vond, ben ik eigenlijk relatief jong gestopt ja. natuurlijk. Ik ben jong gestopt met singelen, was ik 26, dubbel met 28. Uh, had ik best nog een aantal jaartjes uh, nog do kunnen doorspelen, omdat ik heel veel andere dingen ook leuk vond. Ja. En af en toe arrogant ook zag, dacht dat ik dat ook wel kon. Uh, ja, had ik toch moeite om soms die oogkleppen te houden, die focus te houden. Ja, want je hebt nu twee van je drie zoons bij je. Ja, die zijn die vond ontzettend leuk om mee te komen naar de studio. Ja, maar wat zijn dat, uh, zijn dat tennistalenten? Uh, of sporttalenten? Uh, uh, ze vinden sporten hartstikke gaaf. En uh, ze, uh, ze tennissen alle drie, twee van de drie voetballen. En uh, dus uh, ik ben blij dat ze sporten. En er zijn er twee die bij, op nationaal niveau spelen bij tennissen. Uh, maar ze vinden alle drie in ieder geval hartstikke leuk. Maar ben jij uh, een, een sportvader die ze stimuleert? Of die ze, aan de vader Kajjak, de baan opjaagt? Uh, nou, ik zou wat meer het tweede moeten doen. Ik zou eens wat vaker de baan moeten. En dat is volgens mij ook al gevraagd. Want uit zichzelf ergens die dingen doen tegenwoordig bij de jeugd... dat is toch volgens mij wel anders. En als je het elke keer met jezelf gaat vergelijken... dan merk ik aan, aan mezelf en ook aan mijn vrouw... dat was ons best wel irriteren. Want we hadden gewoon als je... Als je even tijd had, het eerste wat je in deed sporten. was je, was je record pakken... en op straat ja. pielen ja, of naar de baan Je kon toe. niet gamen, je hebt geen computer N Maar van. dat is het dus. Hè. En heel veel dingen zijn natuurlijk al gestructureerd voor die kinderen. En alles wordt geregeld. Dus eigen initiatief, dat is iets wat uh, wij proberen wel te, te, te stimuleren. Maar dat het nog niet even makkelijk is. Nee. De stelling dit uur is... Uh, Feyenoord nestelt zich onder de nieuwe trainer Ronald Koeman... weer in de top drie van de Eredivisie. U kunt uh, uw mening geven, eens of oneens, op www.deperstribune.nl.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 Vorige week was hij een beetje zenuwachtig en dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar die brandkortje heeft zich zo goed voorbereid. En uh, ik uh, met professor Slaap, ik vind het geweldig. En dat ik overal hoor dat de serie in therapie zo goed is. Ook op Radio 1 heb ik al een aantal keer gehoord dat het zo'n goede serie is. Het is zwaar overdreven, papieren, de, de tekst. Ik, nee, ik vind het zwaar overschot, deze serie. Ik zou heel graag de opmerking willen maken dat uh, Lara Rensen eens een keer taalles uh, uh, krijgt. En zeker over de uitspraak. Zij slikt in, zij legt de klemtoon totaal verkeerd. Ze wil heel populair zijn, maar het is niet om aan te horen voor de luisteraars. Uh, ik erg me dood aan de uitspraak van het Spaanse taal door iedereen. Als je het nou bijvoorbeeld hoort dat men zegt La Vuelta. En in Spanje spreekt men over La Vuelta. Want de V in het, in het Spaans wordt uitgesproken als een zachte B. En -E is V-U-E is dus uh, ik hoop dat uw sportverslaggevers dat mij toch nog eens een keertje gaan uh, veranderen. Ik heb me in het, uh, in het weekend met die aanslagen in Oslo zitten verbazen... dat er eigenlijk zo weinig cent tijd was voor nieuws daarover. Als er was RTL-nieuws en het journaal en zo, Dat de, de, de gewone nieuwsprogramma's wel. Maar ik miste eigenlijk van uh, Witteman of Knevel van de Brink. Die waren er ook niet op vakantie allemaal. Blijkbaar was uh, een herhaling van Ivo Nier was belangrijker, een tv-show. Ik vond het echt een, een schande. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. Tja, na de aanslag in Oslo geen ingelaste uitzendingen van Actualiteitenrubrieken. Geen knevelen van de Brink. Thijs van der Brink, goedemiddag. Goedemiddag. Thijs, waar waren wij? Uh, ik was in het land. Ja. En uh, ik heb ook gewoon gewerkt, maar Knevelen van de Brink is geen actualiteitenfabriek. Knevelen van de Brink is uh, dead journalistiek, journalistiek noemen wij dat? Hè? Oh, dat is heel ver weg, Thijs. Zeker. Dus geen knevelen van. Wel uitgesproken EO natuurlijk. Ja, en Nieuwsuur, en ja, ja. uh, e Vandaag, ja. en het journaal, alles wat er hoor. Ja, maar uh, geen moment ook overwogen om te zeggen: uh, is dit niet zo'n uh, uh, groot belang? Laten we eens kijken of we zendtijd kunnen krijgen of een plekje kunnen vinden. Uh, ik heb dat niet overwogen en voor zover ik weet is het ook niet overwogen, omdat het ook... Uh, wij werken, wij, wij, wij, wij zijn natuurlijk maar een, een paar maanden per jaar uit. En we hebben ook alleen maar uh, mensen in die tijd. De rest van het jaar uh, bestaat Nederland van de Brink niet, is er ook geen redactie. Uh, zijn er geen cameramensen, is er helemaal niets. Kijk, het journaal uh, en de actualiteitsrubrieken, die zijn voor dit soort uh, actuele dingen. Maar ons wordt programma. Ja, ik, bedoel, ik had het leuk gevonden om op z'n dag te maken hoor. Van tevoren denk je nou over... Uh, de zomerstoppen he, zullen we wel genoeg uh, te um, doen hebben. En juist uh, naar Noorwegen dachten wij we ook wel van... ja, oei, uh, dit, uh, dit was mooi geweest als we nu wel uitzending hadden. Maar het is niet zo dat wij er dan ineens moeten zijn. Nee, dus uh, uh, jullie pech is in dit geval dat je het seizoen moet onderbreken... vanwege de avondetappe En dan, uh, ja, dan uh, kom je pas weer op een veel later tijdstip uh, terug. Ja, ik weet niet per se of het pech is. Het is ook erg lastig hoor, om in deze weken uh, uh, zo'n programma te maken. Komen, wij beginnen morgen weer... En ik zie er echt wel een beetje tegenop of er, er, er genoeg te doen is in het land... om elke dag een goede uitzending te maken. Ja. Kijk, die, wij, wij hebben altijd twee fases. Hè? De eerste fase is voor de zomer en de tweede is in de zomer en het eind van de zomer. Die eerste gaat altijd prima, maar die tweede is vaak uh, sappelen. Begrijp ik. Um, ondertussen wordt er op het antwoordapparaat wel gezegd... ja, nu zitten we na zoveel jaar ivo te kijken. Dat verhaal kennen we wel. Ja, ja. ik vond het ook mooi dat die man schande zei. alsof die, uh, schande, ja. alsof wij er met z'n allen recht op hebben dat er op zo'n avond zo'n programma is. Nou, als mensen het zo ja. beleven, dat is eigenlijk best mooi. Nou ja, zeker. En de, de, de, daar zouden we ook dus naar moeten luisteren. We moeten zeggen, ja jongens, uh, misschien moeten we ons dat aantrekken... en hoe kunnen we dat in de toekomst dan opvangen? Want meneer spreekt waarschijnlijk uh, een, een klacht uit... die wel vaker gehoord is, alleen niet op dit antwoordapparaat. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet hoor. Ik hoor dat niet heel veel in mijn omgeving. Mm. Dat mensen het echt een schande vinden dat er twee weken per jaar geen, uh, geen uh, <lacht> late night uh, talkshow <lacht> nee. is. Volgens mij zijn er ergere problemen in de wereld. Maar goed, misschien. Uh, wie weet. Misschien is het een serieus probleem. Ik denk Mo het niet eigenlijk. Morgen verder, uh, Thijs, met het seizoen. En wie zijn de gasten? Ik ben gisteravond bij Hans Klok geweest, die komt morgenavond. Die gaat vliegen. Die kan wel veel dingen die ik niet kan. Ja, die kan vliegen in, in Theater KD in ieder geval. Klopt, ja. ja. dat deed hij inderdaad ook. Ja, klopt. En uh, Willem Vermeent komt waarschijnlijk morgen ook... en dat gaat over de financiële ja. markt en alles wat daar aan de hand is. Dat is ook een puntje van zorg thuis, houd begrijpelijk. Ik zal mijn best doen. Uh... Nou is, is meneer Vermeent wel van de uitleg en van de, de gewone, uh, gewone woorden... maar het is toch lastig hoor, de materie. Ja ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik denk wel dat dat lukt. Daar ja. maak ik me niet. Ik zal heel goed mijn best doen. Nou ja, we hadden het het vorige uur over met uh, televisieregisseur Wil Koopman. Ook uh, drama-series uh, van, van Gooise vrouwen. En die zegt, ik begrijp er geen hout van. En ik, ik eerlijk gezegd ook niet altijd. Oké. Okay. Ja. Thijs, nog, uh, nog, uh, nog één, uh, één puntje komt, Geert Wilders. Nog een keer langs bij jullie. Want hij houdt meer van, uh, van de Brink en Knevel dan van Paul Witteman. Als het erop aankomt. Ja, ik... Weet dat niet zo goed hoor, of hij echt meer van ons houdt. Dat, dat, hij, is, hij is ooit in onze geschiedenis één keer geweest. Hij is jullie gunstige gezin in ieder geval. Ja, waar maak je dat op? Nou, hij, hij, is, hij is bij jullie geweest. Ja, hij is één keer geweest. Dat is het ja. enige teken dat, dat daarop wijst. Ja, en het andere teken is dat hij nooit bij Paul Witteman Nee, dat is waar. En, en daar zegt hij ook altijd hele lelijke dingen over. En dat, doet hij, bij ons, dat doet hij bij ons nog niet. Nee. Uh, maar het is niet zo dat wij als, de, als wij hem bellen dat hij dan komt. Nee, nou... We, we bellen regelmatig, kan ik je zeggen. Maar of hij komt, ik heb geen flauw idee. Hij is welkom, maar uh, om, uh, veel meer dan dat uh, weet ik er niet van. Om de legendarische korgalis, VPRO, Radio 1 te citeren. Bellen, Thijs, bellen. Ja, dat doen we. Okay. Dat doen we. Thijs van der Brink, dank je wel. En uh, ga je nu weer fietsen op zondag? Uh, lekker uh, even, want jij bent van de sport tegenwoordig, hè? Ja, ik heb vanmorgen in de kerk gezeten... en ik ben nu op weg naar Vrienden waar we gaan eten. Oké. Okay. Nou, dan wens je een fijne zondag... en uh, veel, veel plezier met uh, het vervolg van het seizoen. Dank je wel. Dag. Dag. Het antwoordapparaat is wat, hè, uh, Jacco Elting? Daar maken mensen zich druk om. Ja, het is zoals het is. Ja, geen talkshows s'avonds inderdaad, ja. Nee, nou ja, je wilt aan het eind van zo'n avond... Ik, ik, weet je, ik begrijp het ook wel, wil je toch nog eens een round-upje hebben. Je wilt er nog eens over doorfilosoferen, je wil meepraten vanaf de bank. Nou, misschien uh, kunnen die mensen gewoon een aantal afleveringen opnemen gedurende het jaar... die ze nog niet hebben kunnen zien. En dan kunnen ze die afspelen in Kijk, die 14 dagen. Jij, jij gooit uh, de reddingboei uh, uit. Wij hadden het over de winst van Robin Hazen in Kietzbuel. Eindelijk weer een Nederlandse tennisser die uh, een ATP-toernooi wint in, zo, in zoveel jaar uh, tijd. En toen zei hij, Ja, ik hoop niet dat het een incident is. Uh, laat je kennisblik er eens over gaan. Is er talent in Nederland? Ja, we hebben in Nederland veel kinderen die aanleg hebben. Ik vind talent altijd een zwaar woord... omdat het altijd nagedragen wordt als het niet gelukt is. Maar het is, uh, het is zo dat hier gewoon de, de scouting vanaf... een kind dat uh, zich aanmeldt, op de club gaat spelen... eventueel iets beter doet in de regio... die worden echt wel allemaal opgemerkt. En die pot is, die, of die vijf kan ik misschien beter zeggen... is echt groot genoeg. Alleen uh, waar wij in de afgelopen jaren elke keer toch wel moeilijk hebben gehad... is dat zodra de jeugd zo 15, 16, 17 wordt... einde middelbare school, eventueel eerste profjaren... Mm daar hebben we helaas veel verloren... die ja, misschien oogschijnlijk toch wel het aanleg hadden... om goed te gaan spelen, maar het toch net niet redden. Ja, en, en, en is dat dan zo anders in deze generatie... dan toen jij je van talent tot topper ontwikkelde? Ja, ik denk het wel, omdat er gewoon uh, toch inderdaad steeds meer afleiding is. Hè, dat er andere dingen zijn waarbij de echte oprechte focus om iets heel erg voor te gaan. En tennis is een heel zwaar vak. De trainingsuren die nodig zijn, omdat het een hele allround sport is. Je hebt niet alleen een goede tactiek nodig, maar ook techniek en fysiek en al dat soort zaken. En daar gaat gewoon heel veel tijd en energie in zitten. Dus je moet er heel veel voor laten uh, en, en, en voor doen. Ja. En ik denk dat het op dit moment niet meer vet cool is altijd hè, de hele dag... om, om echt uh, te zweten en echt oprecht die uren te maken die ervoor nodig is... Uh, om goed te, gaan, uh, te, goed te gaan tennissen. En uh, als het uiteindelijk... Uh, zeg maar de hoofdmoot gaat worden en, en dat het school niet meer is... en je alleen maar daarmee bezig moet gaan... dan zie je heel vaak dat het plezier een beetje richting frustratie soms gaat... als het niet snel genoeg gaat. Ja. En dan net die hardheid als het belangrijke momenten gespeeld moeten worden... Hè, dat ze zelf die keuzes hebben moeten maken... zelf die beslissingen moeten nemen. En dat kan niemand doen op het moment dat je daar dan staat. Dat dat heel erg lastig blijkt te zijn. Ja, want uh, laten we zeggen, jouw generatie, uh, uh, haar huis al genoemd, uh, Krijtschek natuurlijk, uh, Schenk Schalken niet te vergeten en ongetwijfeld zijn er uh, meer, Ma Martin Verkerk natuurlijk. Um, ja, ik bedoel, dat, dat waren er dus gewoon vier, vijf, zes die je zo kon, uh, kon opnoemen. En nu hoor je alleen hazen, de bakker en that's it bij de mannen en bij de dames, Krijtschek, uh, Rus, Krij Rus natuurlijk. Ja. Ja, mooi mooi, mooi succesje op Wimbledon. Eerste ronde door. Kim Kleisters, geloof ik, ging eruit. Correct. Maar ja, dan denk je, het is incidentenwerk. Um, het komt nog niet tot volle ontplooiing, tot wasdom. Nee, dat is ook zo. En de, de, de, degenen die daarachter zitten, zijn, uh, die echt goed zijn, bijvoorbeeld bij de meisjes, die zijn nu ongeveer, denk ik, in jaren 14, 15. Uh, maar daartussen zit inderdaad weinig... waarvan je denkt van nou, die kunnen misschien nog die stap maken. Ja, we hopen natuurlijk allemaal dat ze het fout hebben. En dat er altijd weer een paar zijn die het tegendeel bewijzen. Maar het is, het is inderdaad, dan is de spoeling dun. Maar je kan je twee dingen afvragen. Is het, is het voor een land als Nederland gebruikelijk... om in een wereldsport zo groot als tennis is... om dan uh, vier mensen in de top 100 te hebben... bij de mannen en, en bij de vrouwen? Of is dat, of is dat juist het incident? He? Waar, waar, ja. wat, is, wat is ons gemiddelde niveau? Ik heb geen idee wat, wat, uh, wat de rating is in dat geval. Maar als je zet... Als je ziet dat de tennisbond in Nederland de grootste sportbond is bijna. De ene grootste na voetbal, ja. Kun je nagaan. En, en hoe, hoeveel Nederlanders tennissen er niet? Ja, erg veel. Ze hebben bij de bond bijna 700.000 en 1,2 ja. miljoen totaal. Nou, ja. Ik zou zeggen, uh, daar moeten toch wel tien talenten uit te vissen zijn. Ja, die, en ook, en die ook zijn er, laten zien. Nou, en die zijn er allemaal. En ze laten zich ook zien. En de internationale jeugdtonnoe laten zich ook zien. Ja, maar, dan. Alleen, en dan, maar dan die stap daarna. En ik denk dat het met name ook met een stuk cultuur te maken heeft. Hoe de ouders in het leven staan hier in Nederland tegenwoordig. Hoe, hoe um, er op uh, sportverenigingen en, en door ja. trainers getraind wordt. En het is heel veel competentie gericht vanuit het kind. Of vanuit, terwijl ik denk nog steeds als het om topsport gaat. Ja, dan zal er toch af en toe, hè, zoals jij het net eerder omschreef... de zachte dwang is... Misschien uh, al ja. redelijk... Uh, ja, er moet toch wat gebeuren. Je ja. zal toch eerst moeten luisteren, je zal de uren je zal de basis moeten krijgen... dat als het nogmaals weer 5, 4, 30, 40 is... dat je weet waar je het vandaan moet halen. En dat je niet onder spanning of onder vermoeidheid foutjes gaat maken. En daar zie je dat het, dat, dat stukje hardheid... Um, Jij ja, kan het niet, niet beter nee, dan dat omschrijven... Dat moet er ingekweekt worden. Dat krijg je niet in één keer. En Dat, dat, dat, dat, moet, je, dat moet je toch uh, door training bijgebracht krijgen. Ja, en, en in welk opzicht kan jouw huidige werk daar een bijdrage aan leveren? Want jij organiseert allerlei uh, uh, zaken op het gebied. Uh... Van, van, van de sport waarin je de top hebt bereikt. Ja, samen met Paul hebben we... Uh, Eltingen Tennis ja. en Events. Wij zijn niet op toch sport gericht in eerste instantie. De activiteiten die wij organiseren... hebben veel meer met breedte sport te maken. Veel Zeker, maar daar begint het ook. Hè? De, ja, we de, proberen, de liefde voor het spel. We proberen ja. de, liefde, uh, of de, de sport uit te dragen naar zo breed mogelijk publiek. Dat is, dat is op verenigingen. Dat is uh, voor bedrijven om daar uh, toch interesse voor te krijgen. Om daar iets te doen met relaties. Of uiteindelijk in te investeren. Of een stuk sponsoring te doen. Uh, we hebben een groot eigen toernooi, de AFA Tennis Classics. Ze waren... Uh, ja, maar oud-profs naartoe komen. Waar we hopelijk ook veel mensen plezier in verschaffen. Alleen wij zijn niet dagelijks bezig met jonge talenten. En uh, we hebben geen eigen tennisschool. waarin nee. we talenten. We doen wel veel clinics of eendagse opwachtingen. of dat soort zaken. Maar niet dat wij een vaste verantwoording en, dragen. En ligt er dan een relatie tussen jou, jou jullie bedrijf. en de, de tennisbond, de KNLTB? Uh, veel te weinig. Wat, wat mist daar dan? Uh, Nagenoeg nou, alles. <lacht> <lacht> nou, daar ben ik benieuwd naar. Noem eens één ding. Uh, nou, we hebben heel veel activiteiten die eigenlijk naast elkaar liggen. En uh, waarbij we samen heel goed dubbelspel zouden kunnen spelen. Uh, alleen waar dat gewoon in te beperkte mate gebeurt, vanwege een aantal verschillende redenen. En, wat is het, uh, wat en, en, en voor mijn gevoel liggen die redenen ja. toch meer aan de andere kant uh, dan bij ons, omdat er toch heel veel van de dingen die we doen eigenlijk graag samen zouden willen doen. Is dat een competentiekwestie? Uh, ik, ik, ik, ik denk dat het een combinatie is van een aantal dingen. Wij zijn natuurlijk uh, wat kleiner bedrijf... in de zin van uh, bes, uh, mogelijke beslissingen nemen of bepaalde keuzes maken. Mm. En wat, wat, daardoor wat, wat, wat, wat, wat pragmatisch We hebben niet rekening te houden met een, met een ledenraad of met een, met een bestuur. En um, we zijn redelijk uitgesproken over zoals wij dingen vinden. Of, alleen ja, dat wil niet zeggen dat als je gaat samen gaat dubbelspel spelen. Dan kan ik volledig ondergeschikt spelen aan Paul hoor. Dat is geen probleem. Nee. Of, of aan iemand anders. Of aan de tennisbond. Of aan de tennisbond. En met een aantal dingen. Uh, ja, die, wat kleinere dingetjes. Ja, dat, daar doen we dat dan weer wel. Maar om de dingen waar het dan uh, echt mogelijk zou zijn. Over breed sportstimulering. Ja. Uh, een stuk talentontwikkeling. Uh, trainersopleidingen. Uh, gewoon een aantal dingen die in ja. mijn ogen nodig zijn voor de toon en de omgangsvormen die nodig zijn om, om continu... als je dan wil gaan voor een hoger niveau... dat begint al op, dat, dat begint al op die manier van samen uh, dingen te doen. En niet de weg te kiezen van de minste weerstand. Want als je kiest voor de weg van de minste weerstand... zal het uiteindelijk ja. nooit toppers maar opleveren. De, de, Jock, het is toch merkwaardig dat een bond die opgericht is... om juist als eerste verantwoordelijkheid te nemen... voor de ontwikkeling van de breedtesport... Het dan laat afweten? Nou, ze laten het niet afweten hoor. Nou ja, althans. Nee, maar anders dan, de, zo, zo, is helemaal niet zelfs. Want er zijn een aantal dingen die de Nederlandse Tensbond het beste verzorgd heeft van bijna alle landen ter wereld. He, dus uh, alleen waar ik uh, denk, waar het nou schort. Uh, daar moet er wel een vertaalslag uh, nog gemaakt worden, vind ik tenminste. Want ik vind ook de, het, dat is toch uh, de naam en het vlaggenschip en de toonzetting die plaatsvindt op de verschillende geledingen... Mm. op de verschillende afdelingen hè, en de dingen die gebeuren... en ook het bergen van die kennis hè, en het delen van die kennis... uiteindelijk met de mensen in het veld die er continu mee moeten werken... Hè, naar deze huidige maatstaven... Ja, daar kan je tegenwoordig om de concurrentie aan te gaan... met alle andere afleidingen ja. waar we net over hadden Precies. voor de jeugd... alle andere sporten, alle andere vrije tijdsbestedingen... die de mensen willen. Hè, ze willen het meneer hun uitkomt... met wie het uitkomt, waar het hun uitkomt. Moeten we moeten oppassen dat we die concurrentiestrijd niet gaan verliezen. Uh, ik blijf het merkwaardig vinden. Ik vind het bijna kruiviaans, uh, uh, zo'n conf conflict tussen aanhalingstekens... dat je je toppers van toen niet uh, inzetten op alle fronten waarop ze zich aanbieden. Want dat zijn de mensen van de baan, van het veld. Ja, het is vaak een combinatie natuurlijk ook van tijd... of van geld, of van uh, zeggenschap, of van ego's, of van jaloezie. Kijk, Jan is natuurlijk Davis Cup-captain. Alleen Richard was bijvoorbeeld ook één jaar uh, voorzitter van mm. Toptennis. Ja, die is na een jaar gillend gek geworden. Wij waren ambassadeur van Toptennis en daar werd toen ook niets mee gedaan. Maar wij doen allemaal nog wel steeds heel erg veel voor onze tennissport ja. En wil niet zeggen dat het allemaal perfect in de geledingen moet van elkaar. Maar we hebben met Jan Simmerink als Davis Cup-captain... En ook met, met Richard als toernooi-directeur van de ABN AMRO toernooi. Uh, en ook met deze jongen hebben we zo ontzettend veel contact onderling. Ah. Dat we zoveel dingen samen delen. Alleen, um, ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om keuzes van mensen... die op bepaalde functies zitten, die een budgetten beheren... of die ja, ja. bepaalde filosofie zijn gedaan. Uh, en uiteindelijk moet daar natuurlijk... Uh, dat, dat, moet bobos, hand... ja, ja. dat moet hand in hand. Ja, dat moet hand in hand gaan. En dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Nou ja, je, je noemt die namen. waren jullie dan ook echt een club? Die, dat, dat groepje top uh, dat Deze vier, heb, ja. Wat ik net noemde, ja. ja. Absoluut. Hè. En dat is wij zijn natuurlijk met z'n daarvoor ons zat natuurlijk bijvoorbeeld spelers als Michiel Schapers of Mark Koefmans. En daar is Paul toen tegen aangegroeid. Mm. Daarna zijn Richard Jan en, en ik daar een beetje die kant op gegaan. En na ons kwam inderdaad, de name met, met schalken, met, ja, ja. met sluiteren, met verkerk. En het is heel belangrijk, in die concurrentiestijd, dat je, als je ziet als één iemand iets kan, en daarom hoop ik ook dat die winst van Hazen zo goed gelukt is, dat de andere Nederlands denken. hé, hey, dat kan ik ook. En uh, daar wil ik ook naartoe. Ja, en we gaan even, wat jij houdt ook van voetbal... je hebt, ja. ook, je hebt ook iets met Alkmaar, want ik geloof dat de uh, sponsor dezelfde is uh, uh, voor jou. Ja, he? klopt. Ik ben AFAS-gezind. AFAS. AFAS. En die? Nou, dan heb ik goed nieuws. Er staat nog steeds 2-1 voor uh, AFAS, oftewel AZ, tegen PSV. Wel uh, wissels aan beide kanten, opvallend. Allebei een bek eruit. Terug rug naar Clavan is gekomen voor de lichtgeblesseerde Simon Paulsen En aan de andere kant Erik Pieters voor de ah. toch wel falende uh, Tamata. En nu is bijna Wijnaldem weer gevaarlijk voor het doel van keeper Esteban. Die niet echt uh, super staat te kiepen. Maar toch, hij heeft maar één doelpunt tegengekregen. En AZ heeft er twee gescoord. Dus AZ leidt met 2-1 tegen PSV. En dan uh, gaan we even... Ja, ja Jacco, we hadden het over het, uh, uh, het shirt van AZ. Maar dat, dat zijn feiten niet, uh, niet belangrijk. Dat, dat past in het kader van jouw bedrijf, hè? want dat is in oktober altijd een toernooitje. Ja, nou, het is ondertussen een groot toernooi geworden. Ja. Maar nou, dit jaar is ja, Stefan Ed, Edberg ja. en Ivan Lendel bijvoorbeeld. Dat oh, zijn hele grote namen, dus ja. die komen bij ons onder andere spelen. Ja, ah, wel boven 35, hè? Ja, boven ja. 35. Ja, <laughs> niet allemaal, maar meestal boven 35. Weet je wat ik wel eens denk... Uh, met het, uh, wat je vroeger had, dat waren tennisverenigingen. Uh, kinderen, zoals jouw zoons, gingen dan op een vereniging en speelden competitie. En vandaag de dag, al die honderdduizenden mensen die tennissen, die huren eens een baantje en die slaan eens een balletje wanneer het ze uitkomt. En die, die verenigingen die zien hun teruglopen in leden. Is dat ja, niet ook zo? Ongeluk? Ja en nee. We moeten toch wel iets nuanceren. Kijk, KNTB-verenigingen lopen inderdaad qua aantallen achteruit. Ja. En uh, dat loopt iets onder de 700.000 nu, 680 meen ik. Maar dat wil niet zeggen dat er minder mensen tennissen. Mensen tennissen nog misschien wel in verenigingsverband... maar er zijn ook een aantal verenigingen die niet KNTB aangesloten ja, ja. meer zijn. En er zijn veel mensen die inderdaad een keer wanneer het hun uitkomt een baan... maar voor de jeugd mag je toch echt wel zeggen dat er bijna alle jeugd die speelt... dat die toch wel in een verenigingsstructuur thuis thuishoren in Nederland, absoluut. En dat is ook wel prettig voor de jeugd, want dat biedt behalve structuur ook de kans om... Uh competitief bezig te zijn. Ja, en je moet een pasje hebben om toernooien te kunnen spelen ja. van de bond. En anders kan je niet meedoen bij de competitie. Anders kan je niet meedoen bij toernooien. Dus dat is in Nederland allemaal super geregeld. En uh, daardoor kan je ook aan je ranking met gewoon zien waar je thuis hoort. En, uh, en leuke toernooien spelen. Goed. Vliegende kip, Zul van der Wart uh, op de Vijverberg. En daar is het altijd gezellig, Jo. Ja, ik sta inderdaad op de Vijverberg. En uh, wat ik al eerder zei, het gras is heel mooi groen. En ik sta naast de voorzitter van de... Van de en mevrouw Ros, Clemens Ros, eh, ja, supporter van de club al jaren? Ja, al jaren, ja. ja het is een fantastische club. Ik woon eh, op ongeveer 10 minuten met de auto van het stadion, dus eh, ja, ik ben er hartstikke trots op. Nu voorzitter, eh, tweede jaar al, meen ik. De enige vrouwelijke voorzitter in de eredivisie, want bij Helmond Sport hebben ze ook een vrouwelijke voorzitter. Ja, in de eredivisie ben ik eh, nog de enige vrouw. Ja. En hoeveel moeten er nog bijkomen wat u betreft? Nou, ik denk dat er genoeg vrouwelijke voetballiefhebbers rondlopen met eh, bestuurlijke ervaring... En uh, dat kunnen er nog heel wat meer worden. Ik heb geen idee van, je moet wel behoorlijk voetbalgek zijn, uh, net zoals ik. Heeft u een verklaring voor waarom er zo weinig vrouwelijke voetballers uh, voorzitter zijn? Nee, weet ik eigenlijk niet. Het is, het is op zich wel een heel erg mannensport. sport. Dus uh, je ziet natuurlijk nu de Eredivisie vrouwen ook groot worden. Uh, FC Twente gaat de eigen vrouwen ook betalen. Uh, dus het is, uh, het is zo dat er veel meer mannen in rondlopen dan vrouwen. Maar als je hier op de tribunes kijkt, zul je zien dat er heel veel vrouwen toeschouwen zijn. We hebben bijvoorbeeld ook 1500 uh, superboertjes. Die hebben allemaal ook mama's. En uh, ja, ik weet zeker dat die zich ook kwalificeren voor allerlei andere zaken dan alleen maar voetbal kijken. Dus ik heb er wel hoop op. Je nou, hebt veel ervaring in allerlei bedrijven, in de politiek en dergelijke, maar is dit nou echt nog het laatste mannenvolwerk wat er bestaat? Nee hoor, nee. Nou, ik denk dat je op bestuurlijk niveau in heel veel grote bedrijven ook nog steeds mannen ziet en heel veel old boys network. Maar gelukkig wordt er steeds meer op competenties gestuurd. Dus kijken wat kan iemand. Dus niet alleen maar meer ken ik iemand, maar wat kan die ook. En dan wordt er toch ook nu wel meer om je, om, om je heen gekeken. Ik merk in allerlei uh, organisaties waar ik functioneer... dat de echte opdracht ook is, kijk buiten het netwerk wat je al kent. Dus kijk ook, is niet alleen naar seksengenoten. Dus het Old Boys Network, uh, nou, er zit ook wel aardig wat girls in inmiddels. En niet alleen maar old girls. Kunt u zeggen in het kort wat u al gedaan heeft, wat u heeft betekend voor deze club? Ja, want, uh, wat ik uh, meeneem en waar ook naar gevraagd werd, is... Uh, ben jij iemand die voorzitter kan zijn die niet alleen maar het voetbal van binnen kent, maar een voetbalhart heeft en ook naar buiten wil kijken. Dus kun jij de, de relatie bijvoorbeeld met de gemeente, kun je de relatie met het maatschappelijk veld wat hier is, het, het ROC, dat is een regionaal opleidingscentrum, ook de woningcorporatie, de wijken, kun jij daar wat in betekenen om die relatie te verstevigen? Dus die maatschappelijke betekenis van die sport ook helderder voor het voetlicht te brengen? Nou, dat doe ik. Dat heeft ook betekenis voor de bouw van het eventuele nieuwe stadion van ons. Dus mijn netwerk gebruik ik het erin, mijn bestuurlijke kennis. Um, ja, en kijk ik kijk toch door andere ogen weer naar het voetbal. Dus ook als het gaat over hoe ontwikkelen we ons als club, dan denk ik zeker dat ik uh, ja, daar wel een eigen beeld bij heb. En ook eigen, ja, eigen invloed ook zal hebben. Ja, als ik dan kijk in jullie clubblad, uh, wat er staat, nieuw voetbalstadion. De Graafs wordt gebouwd op het oude terrein van uh, Van Vredestein, de fietsbandenfabriek. Uh, hoe groot is de kans dat het nu doorgaat? Ja, dat hangt heel erg af van uh, hoe de bouwondernemingen die het moeten gaan bouwen... hoe die met elkaar er ook uitkomen. Wij zullen huurder zijn. De gemeente is enthousiast, de club is enthousiast. Maar nu gaat het echt om de haalbaarheid, toch? laatste punt op die. En ik hoop echt dat uh, midden augustus uh, dat daar een positief signaal komt. Want dan kunnen we lekker vooruitdenken. Dan moet het het buurthuis van Doetinchem worden. Hè? Want zoals u al zegt, van uh, uh, in oude industrieterrein, maar midden in de stad... En dit vind ik een ontzettend leuke uitdaging. Dus meer uh, toegankelijk voor iedereen. De hele dag lopen in die club. Um, daar kijk ik heel erg naar uit om zoiets te helpen neerzetten. Ik heb nog één voetbalvraag. Misschien een lastige, maar misschien ook helemaal niet. Uh, de trainer zegt net, ja Steve, de ridder is weggegaan. En ik zou eigenlijk nog één snelle aanvaller uh, terug willen halen. Of, uh, of twee spelers. Wie zou dan kandidaat zijn? Nou. Dat zijn nou zaken waar ik zelf geen opvatting over wil hebben. Want dat is opvatting van ons technisch directeur die daar leidend in is. Samen met overigens de trainer. Maar er lopen natuurlijk wel kandidaten rond. En ik kan je wel verzekeren dat er heel goed naar gekeken wordt. Maar wij zijn ook een club met een bescheiden portemonnee. En dus, uh, uh, laat ik zo zeggen, uh, iemand van het kaliber Messi zal het niet worden. Maar uh, wel een goede. Als we iemand kunnen halen en dat hopen we nog te doen. Dan, uh, ja, dan zal er flink onderhandeld moeten worden. Jan Smit, uh, uw collega bij Heracles, uh, gaat zelf wel eens scouten, doet u dat ook? Nee hoor, ben gek. <laughs> nou, weet je gek. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht, van commissarissen. En dan, uh, als je een club uh, professioneel en modern wil laten functioneren, moet je het bestuurdwerk laten doen. Dus de technische directeur en onze commerciële directeur, dat, uh, dat zijn uh, de mannen die uh, uiteindelijk het bepalen. En uh, als voorzitter, uh, ben ik klankbord... Uh, wil ik best af en toe coachend optreden, naar de bestuurders toe, maar niet op het veld. Middag tegen Ajax, uh, mooie openingswedstrijd van het seizoen, wat wordt het? Ja joh, uh, waarom zouden we hier niet een punt pakken? Het is hier altijd uitverkocht, het zijn een gekke mensen. die zitten dicht op het veld, Engels stadion. Um, maar Ajax, uh, naar mijn idee, uh, de beste, zo niet, één uh, van de beste, zo niet de beste van Nederland uh, op dit moment. En, uh, ik kijk er gewoon met plezier uit naar een mooie wedstrijd. Dus um, punten pakken zou fantastisch zijn. Maar genieten van de wedstrijd, uh, dat is het allerleukste. Dus het liefst geen rare rode kaart of rare dingen op het veld. Dank u wel. Graag gedaan. Clemens Ros, vroeger minister van onder andere sport. Nu voorzitter dus van de, de Raad van Commissarissen bij de Graafschap. Jacco Elting, zo kan het gaan. Een politicus gaat leiding geven of toezien op het rijden en zeilen bij een voetbalclub. Richard Krajicek heeft politieke ambities, doet voor de VVD uh, wel eens wat, zegt hij. Wil wel minister van Sport worden bij gelegenheid. Wat zijn jouw ambities nou... ter zake? Ik denk niet dat als het puntje bepaalt, je komt dat Driesje echt minister van Sport wil worden. Maar uh, laten we zo zeggen, we is zijn wel politiek. geïnteresseerd. We zijn allemaal wel geëngageerd daarin. En uh, het is moeilijk natuurlijk om a, je te commenteren aan een politieke partij. Maar we zijn allemaal begaan met sport. Hè? En we weten allemaal ondertussen wat bewegen betekent voor de mensen, los van de gezondheid. Maar ook het mentale aspect en dingen samen doen en in team functioneren. En al die, al die kenwoorden die uit sport ja. komen, dat is gewoon eigenlijk een leidraad ja. voor het leven. He, dat kan natuurlijk ja. het geloof zijn, maar dat kan sport ook zijn. En dat ik, willen we begrijp, graag uitdragen. Ik begrijp dit credo, uh, uh, maar begrijp ik toch de huiver om je politiek ergens aan te lieren? Ja, vind ik moeilijk. Ik zou, ik zou op dit moment niet weten van, voor welke politieke partij nee? ik uh, dat zou moeten gaan doen. En we proberen, denk ik, nu op dit moment, met z'n allen waar uh, wij kunnen, bij een aantal belangrijke organisaties die met sport te maken hebben, daar te, te duwen uh. en te sturen voor de dingen die binnen onze macht liggen. En dat we dan echt datgene waar het ons om gaat. Dus je gaat liever alle fracties in de Kamer af dan dat je zegt voor één uh, steek mijn nek uit. En ja, dan ga ik uh, uiteindelijk zal het wel een keer anders moeten, want uh, zowat Weinig geld als er nu nog gereserveerd wordt voor de sport, dat is natuurlijk ja. droevig. Over uh, raden van commissarissen gesproken. Johan Kruijf laat zich als commissaris van Ajax de mond niet snoeren. Dat laat hij weten in uh, De Telegraaf uh, de afgelopen week. Als ik volgens de regels niks meer kan zeggen, dan zal ik nieuwe regels moeten maken. Daar is op gereageerd door de directeur van de vereniging van effectenbezitters, Jan Maarten Slachter. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Slachter, want u schreef een column in het uh, Financieel Dagblad. En de kern. Oh, de, neem ik kwalijk, ja, de NRC. Uh, de kern uh, van, van, uh, van uw verweer ten aanzien van Cruijff. Luiden? Ja, Cruijff moet zich ook aan de spelregels houden. Waarom? Uh, dat, is, dat is één belangrijk aspect. En hij is deel van een team. Uh, wat Jacco Elting net zegt over uh, uh, de, de, de, de, ver, de vergelijking tussen het, het leven en, en, de, en de sport. Dat geldt hier natuurlijk ook. Mag, uh, hij niet, mag hij niet buiten de deur zeggen als hij binnen de deur niet gehoord wordt? Nee, hij moet, er, hij moet ervoor zorgen dat hij binnen de, deur, binnen de deur goed wordt gehoord. Dat daar zijn stem ja. uh, luid en duidelijk klinkt. Hè? Wat hij ook zegt is: kijk eens, ik weet het meeste van, van voetbalzaken. Uh, dus uh, op dat punt moet naar hem uh, worden geluisterd. Nou, op dat punt zal natuurlijk ook naar hem worden geluisterd. Als hij wordt overstemd, omdat ook andere uh, uh, belangen een rol spelen, dan heeft hij eigenlijk twee opties. Ofwel hij zegt: ja, dat kan ik dus niet uh, voor mijn verantwoordelijkheid nemen. Uh, ik treed, uh, ik treed ja. af. En, en op dat moment kun je daar uh, toelichting op geven, en moet je daar ook toelichting op geven. Uh, of je zegt, nee, kijk, dat, dat is nou eenmaal uh, hoe het werkt in de nou. raad van commissarissen. Uh, ik slik dat, uh, ik neem nee. uiteindelijk dat besluit ook voor mijn verantwoordelijkheid, want het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Uh, en ik hou mijn mond, ja. mond naar buiten toe. Maar dan ben ik toch... Een, er is niet een middenweg. Ja, nou ja, de... ik ben wel benieuwd, meneer Slachter, waar staat dat wat u nu schetst? Maar ja, dat, dat is een gevolg van het feit dat je als raad van commissaris een collectieve verantwoordelijkheid hebt. Dat staat, dat staat in de wet. Je bent met elkaar verantwoordelijk voor het, voor het toezicht op het bestuur. En, en dat betekent dus dat, dat duidelijk moet zijn wat de raad van commissaris als orgaan vindt. Ja. Als nu de raad van commissaris een besluit neemt en Kruijf zegt vervolgens in de krant, ik ben het niet mee eens, ja, wat is het signaal dat dan eh, naar de club, naar het bestuur en naar de spelers uitgaat of naar de trainer. Eh, dat wordt dan volstrekt, ja. volstrekt onduidelijk. Maar u zegt er er een, een juridische basis onder uw redenering. Je, je, je, je spreekt intern met elkaar op welke toon dan ook... Ja. en er wordt een besluit genomen en daar, hou, daar, daar spreek je met één mond over naar buiten. Dus ja. dat, dat, dat is gewoon geregeld. Ja, zo staat, het. Uh, uh, zo, zo staat ja. het in de wet in feite. Dat is dus, dus die collectieve verantwoordelijkheid die je, die je hebt. Ja. Uh, maar los van, los van wat er in de wet staat, het is natuurlijk ook praktisch niet goed, uh, niet goed werkbaar... als allemaal leden van de Raad van Commissarissen naar buiten toe... Uh, hun, hun kritiek op wat daar in die Raad van Commissarissen gebeurt gaan, ja. gaan uiten. Tenzij, tenzij, je met, tenzij, de je met elkaar, tenzij je met elkaar afspreekt binnen die Raad van Commissarissen... Kruijff gaat zijn goddelijke gang en we horen het wel. Ja, dat, maar dat, als je dat afspreekt, dan geef je dus een heel onduidelijk hmm. signaal naar de club, naar de trainer, naar nee. iedereen die daarbij betrokken is. Gaat het, ten koste, gaat het ten koste van uh, uh, de, de aandelenkoersen, want uh, u bent directeur van de vereniging effectenbezitters, ga, uh, ga je het merken aan de aandelen als, als er dit soort uh, spanningen zijn? Als een bedrijf niet goed wordt geleid, uh, dan, zie je dat, uh, dan zul je dat terugzien in de waarde van het bedrijf. Ja, maar u, uw pleidooi is, uh, Cruijff moet uh, luisteren, uh, moet zich voegen naar de meerderheid, want zo hoort dat binnen uh, Rade van Commissarissen. Dat is de enige manier waarop hij effectief kan zijn en waarop ja. de Raad van Commissarissen effectief uh, kan zijn. Als hij het niet mee eens is, ook goed, dan, dan kan die uit de raad van Commissarissen. Ja, dan, starten, gaat, dan mag dan, hij dan het ook graag Ja, dan gaat hij het weer uitleggen. Weer een kolom. Ik hey, dank u wel, Jan Maarten Slachter van de VEB. Graag gedaan. Uh, Jurrit, van der Voren, uh, in de lange geschiedenis van Heracles de Almelo... valt uh, de Zuid-Afrikaanse voetballer uh, vaak uh, qua naam, Darius de Lomo. Dat is een bijzondere man. hele bijzondere man, die Darius de Lomo. Want uh, hij bokste vroeger al op jonge leeftijd tegen Nelson Mandela. Want weinig mensen weten eigenlijk dat Mandela heel erg veel van boksen houdt. Het hield hem scherp in de strijd... Mm tegen apartheid, gaf hem vooral een tactische inzicht, zei hij. En Darius de Lomo was in die tijd, en dan hebben we het over de jaren 50, toevallig ook nog eens de bokskampioen van Zwart Zuid-Afrika. Niet alleen voetballer dus, maar ook bokskampioen. Mandela zat toen nog niet in de gevangenis. En daarom zag hij de Lomo heel erg vaak. Zoals de Lomo hierover zei in netwerk. Ik kwam met, met de auto van Johannesburg naar Durban. Hè? En omgekeerd ging ik naar, naar Johannesburg. Mandela en Lomo hebben die tijd daarom vaak tegen elkaar gebokst. En ze hadden het dan ook over de strijd tegen de apartheid... en voor een democratisch Zuid-Afrika. Allebei voorstander van een geweldloos Zuid-Afrika. In 1958 namen ze afscheid van elkaar... omdat Lomo een profcontact kreeg bij Heracles. Ze zouden elkaar 34 jaar lang niet meer zien. En uh, ja, bij Heracles uh, kwam die toen natuurlijk alleen maar... Uh... De blanke uh, Nederlandse mannen tegen. Ja, en daar raakte hij ontzettend van in de war. Want wat voor ons heel normaal is, zorgde bij de LOME voor een hele grote cultuurschok. Zoals onder de douche staan bijvoorbeeld. Daar stond ik daar, als zwarte man tussen bla, uh, blanke bielen. Hoe is het mogelijk? In Sudan was het ondenkbaar. En de Lomo ontdekte ook al snel dat de Nederlanders helemaal niet wisten... wat apartheid was en daarom ging hij daarover maar vertellen. Mandela was in die tijd al opgesloten in de gevangenis. Ieder ging op zijn eigen plek dus verder... waar ze het tijdens hun bokswedstrijden over hadden gehad. Mandela. Zat tot 1990 in de gevangenis en de Lomo mocht in die tijd... van de Blanken ook niet meer terug naar Zuid-Afrika... als straf omdat hij over de apartheid vertelde. Zo miste hij de begrafenissen van zijn broer en zus. De Lomo is in die halve eeuw wel een echte tukker geworden... en heeft zelfs nog in de gemeenteraad gezeten voor de van de A. En is, is deze neo-tukker nog ooit in Zuid-Afrika geweest? Ja, hij ging in 1992 voor de eerste keer weer naar zijn familie... had nog een heel kort contact met Mandela. En journalist Ben Simerink reisde toen met hem mee... ontdekte wat voor een grootheid de Lomo is is in eigen land. Je merkte toen dat hij een, een, een held was in zijn, in zijn land. Hij werd overal ontvangen, radio en televisie, interviews, in kranten. En Siemerink schreef vorig jaar ook nog de biografie van de Lomo... samen met Wim Koster. Prachtig boek over een prachtig man. Dinsdag wordt de Lomo dus 80 jaar. Ik feliciteer hem alvast, want ik ken niet zo heel veel mensen... die Mandela met toestemming mochten slaan. Zo is het. Uh, ja, dat woordje met toestemming dat is, wel, uh, dat is wel een juiste toevoeging, uh, inderdaad. Want hij zou heel wat uh, klappen hebben gehad van uh, verkeerde mensen. Dankjewel, uh, Jurrit van der Voren. Het is wat Jack Welting, zo gaat dat met sportlieden. Als ze ouder worden, dan worden ze ook monumenten. Hè? Heb je ooit over je eigen statuur daarin ja. nog nagedacht? Of <laughs> denk je, het allemaal wel... Nou, ja, wij vallen nog steeds terug heb... op Tom Okker. Hè, als, uh, en de Boris dat Ik heb één iets waar ik heel erg trots op ben. Er is een jeugdtoernooi bij ons in de buurt in het plaatsje Wapenveld. En het draagt al 13 jaar mijn naam. En ik leef nog steeds. Kijk, dat is, uh, dat is mooi. Uh, op, wie, op wie moeten we nu gaan letten qua uh, tennistalent? Wie, uh, wie heb jij voor ogen? Thomas Gorel. Een jonge speler die ook al richting top 100 gaat in Nederland. Uh, goede speler. Uh, nog een klein beetje uh, zeg maar, uh, op en af. En als hij wat langer op kan blijven dan af te zijn... <laughs> dan uh, wordt het uh, een speler die een goede ranking kan krijgen. Samen ja. met Timo de Bakker hoop ik dat hij een beetje weer zijn plezier hervindt. Dan hebben we in ieder geval drie jongens die gelijk kunnen spelen. Wat jij weet als geen ander. Die jongens moeten uh, vanuit een soort uh, sportisolement uh, kunnen leven. Hè, vanuit de koffer. Want ze gaan op reis. En ik neem mee... En in ieder geval een tennisracket. Maar veel sociale contacten niet. Uh, niet met Nederland. En dat is het moeilijkste ervan. Als je weinig spelers hebt op dat niveau... dan kan je dat niet met elkaar delen, niet met elkaar reizen. En dat is het mooie van als je een aantal spelers hebt... van gelijk niveau die dezelfde toernooien kunnen spelen. Dan kan je met elkaar trainen, je kan de avond eten... je kan bij elkaar kijken, de begeleiders hebben contact met elkaar. En dan heb je een soort natuurlijke vorm van concurrentie. En op een, ja, dat, dat leidt gewoon tot een hoger ja. niveau. Zeg, maar je hebt, dan heb je nog niet een bankrekening... Uh, die je uh, in staat zal de goede coach uh, te geven... die uh, de beste hotels uh, garandeert? Nee, uh, ik denk dat je bij tennis uh, pas bij de mannen bij de eerste 120 moet staan om dat echt te kunnen uh, veroorloven. Uh, misschien krijg je het hulp van een tennisbond, misschien krijg je het hulp van wat uh, sponsoren, of heb je het geluk dat je eigen ouders wat geld hebben. Maar uh, nee, dat is het moeilijke ervan. Dat maakt ook op die leeftijd waar we eerder ons gesprek over gehad hebben, einde school, begin profjaar, ja. heel erg lastig. Want dan wordt een belangrijke wedstrijd nog steeds belangrijker. Hè? Omdat als je het niet wint, heb je geen geld voor een volgende en, wedstrijd. En, en, en dan ben je tien jaar ver en denk je, hé, hey, wat is er veel gebeurd in de maatschappij? Want je valt ook misschien wel in een zwart gat weer, hè? Uh, ja, je doet redelijk oogklep op op zo'n moment. En dat moet ook wel, anders dan lukt het niet. En, uh, maar de meeste jongens die zijn allemaal na die tijd, ondanks dat ze wel of niet uh, het allerhoogste niveau hebben gehad of een gevulde portemonnee, zijn ze allemaal wel goed terechtgekomen in het leven. Ja, nou ja, het is iets. Wat, wat hou jij jouw zoons voor? Dadelijk zijn dat de nieuwe talenten van de, van de komende decennia. Ik hou ze hetzelfde voor als wat ik ze ook met andere dingen voorhoud. Probeer plezier te hebben in de dingen die je doet. En als je ergens goed in wilt zijn, dan zul je bereid het uurtjes ja. te moeten maken en met een goede toon. Ze lachen, ik weet niet, uh, ze lachen naar je of. Ze kennen het verhaal, dat nou, weet ik nou, niet. worden ze meer dat ze om je lachen. Maar ja, kijk, ja, ja, Dat wou ik niet zeggen, maar ze zitten toch niet achter glas uit. Nou, nou, ik dat denk dat het de een lachte herkenning nee, is. Ik hoop het er niet. Ze van. kennen die woorden natuurlijk. Hè? Waarschijnlijk ja. wel. Ik ja. hey, dank je wel. Eh, Feyenoord nestelt zich onder de nieuwe trainer Ronald Koeman, weer in de top 3 van de eredivisie. Eens procent. oneens 89%. Talita zegt: he, linkerheidje, moeten ze nog maar zien te halen. Jazeker zegt Karsten van den Berg. Feyenoord gaat weer meedoen op het normale niveau. Plek 5 meent. Angelo, ik weet niet of jij nog een mening hebt? Uh... Ik denk dat Angelo uh, een goede kijk op voetbal heeft. Ik uh, denk dat het vijf? vijf of zes gaat worden, ja. Kijk, nou, laten we het hopen voor Ronald Koeman... want die heeft ook alweer zijn een succesje nodig. Hè. Dankjewel nogmaals, Jacco Elting, dat je hier wilde zijn. Veel plezier bij de Lijn en met het voetbal. Tot de andere keer. De Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Heb je ooit dat pistool gebruikt? Vorig jaar werden meer dan 3000 mensen vermoord. Wie kan ontvlucht de stad? Who is for this? De achterblijvers proberen te overleven. No a un bar, a una no. Als ik het huis uit ga, kijk ik in spiegels, kijk ik in ramen of ik niet gevolgd word. Een reportage over de woestijnstad in nood. Heb jij nog enig vertrouwen in de autoriteiten? No, claro que no. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.